Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wiebes ziet geen reden voor verder uitstel van de deadline voor Griekenland. Volgens hem hebben de geldschieters de Grieken heel duidelijk gemaakt waartoe ze bereid zijn. Griekse premier Tsipras kondigde gisteren aan dat de Griekse bevolking zich mag uitspreken over het reddingsplan voor de financiële problemen. Hij helpt ook op een paar dagen uitstel. Wiebes vertegenwoordigt de Nederlandse belangen in de eurogroep omdat minister Dijsselbloem voorzitter is. Minister Ploemen vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd... in landen die vorig jaar zijn getroffen door de ebola-epidemie. Over een week leidt ze een handelsmissie naar West-Afrika. Ze gaat met ruim 30 bedrijven naar Liberia, Sierra Leone en Guinea. Ploemen benadrukt dat Liberia en Sierra Leone... voor de uitbraak tot de snelst groeiende economieën in de wereld hoorden. Maar dat dat nu helemaal is gezakt. De terrorist die gisteren een aanslag pleegde op een hotel in Tunesië was een student van 23... die niet eerder in beeld was van de Tunesische veiligheidsdiensten, zegt premier Essit. De dader zou nooit naar het buitenland zijn geweest, werd gisteren door de hotelbewakers doodgeschoten. De islamitische staat heeft inmiddels de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In de Duitse deelstaat Beieren hebben bouwvakkers een grote goudschat gevonden... Ze waren bezig een muur af te breken op een privéterrein in de stad Passau... toen een aantal goudstaven tevoorschijn kwam. Staven zijn voorzien van voor het opschrift Zwitserbank. Bank. Naast de staven vonden ze nog rollen bladgoud. Gisteren werd nog meer goud gevonden. Volgens de gemeente is de schat waarschijnlijk een miljoen euro waard. Het weer. Vanuit de Westen breekt de zon vaker door. Het blijft droog, maximaal 19 graden op de wadden tot 22 in het Zuidoosten. Morgen wordt het een paar graden warmer, dan ook regen en zon komende week blijft het nagenoeg droog en wordt het geleidelijk tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden Oost 7 kilometer file. Op de N9 Den Helder richting Amsterveen 8 kilometer file tussen Heiloo en Afritkastrikum. Het politieonderzoek is aan de gang na een ongeluk. De weg is nog een kwartier dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Heerlijk, zonnig weer uh, opkomst. We horen ze dadelijk uh, ook wel om half drie van uh, Lex van denk Ik denk dat, ze, ja, dat je humeur uh, wel goed is, uh, Albert-Jan. Ik denk het wel, maar, ja. ik, maar ik denk dat het toch iets te hard waait. Dus ik denk dat hij gewoon even gezellig langskomt. Waarschijnlijk uh, vandaag nog wel, maar volgende week niet. Nee, daar zijn, zijn we kwijt. Dan, dan, dan, dan moeten we hem bellen, dan moeten we bellen. Eindelijk. Zo, zo is het hoor, <laughs> Ivan en Bijla. Het is even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Studio Tolweg 10A. Goedemiddag, Albert Jan. En hey, goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en kijkers. Welkom bij uh, wederom drie uur live Zandvoort op zaterdag. En terwijl er in Göteborg de afsluitende importrace wordt verzeild, van de, dan hebben we het over de Volvo Ocean Race. Waarbij de overal winnaar inmiddels al bekend is, maar de team Brunel nog uh, kampioen kan worden bij de importraces. Uh, die zijn momenteel bezig. En terwijl er in Assen hevig gestreden wordt in de MotoGP. Uh, en uh, waar Rossi uh, op Pool vertrok. En hebben we het over motorsport. En momenteel ook nog op kop ligt, uh, Gaan wij ons weer focussen op Zandvoort. Want er is natuurlijk, we hadden vorig weekend al een weekend. Waar wat bol stond van de evenementen. Maar ook uh, di dit weekend is er weer van alles te doen in Zandvoort. Ik noem maar culinair Zandvoort. Gisteren begonnen om vijf uh, uur. En vandaag en morgen ook nog het culinaire hart van Zandvoort-Bruist. Uh, en uh, we meet and greet met de burgemeester vanavond, hè? Ja, oh, ja, ja, Max, ja, hè? ja, ja met Max. <laughs> oh ja, Max is er ook. Ja, ja. Ja, ja. En Jos Stappen is er, de vader van. En Jan Lammers is er. En Arie Luijendijk is er. Maar daarover verderop in dit programma veel meer. Wat gaan we vandaag doen? Uiteraard luisteraar, zoals u van ons gewend bent, om half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort wat uw aandacht verdient. Half drie, het enige echte Zandvoortse weerbericht. En dat kan niemand anders zijn dan Lex van der Hoorn. En ik verwacht hem uh, toch, toch wel in de studio. Hè? Ja, hij komt er langs. Goed, en dan gaat hij ons vertellen dat er een hittegolf aankomt. Dat hoop ik. En dan uh, zijn we een paar weken, dan moeten we hem uh, bellen. Dat om half drie, het enige echte Zandvoortse weerbericht. Half vijf, dieren van de week. En het is eigenlijk weer een oproep. Vorige week hadden we dat ook. De konijntjes, bedoel, naast katten en honden... zijn er ook konijntjes in het dierenthuis. En die moeten nodig, die zijn op zoek naar een thuis. En daar gaan we een oproep voor doen. Dat om half vijf. Het gedicht van de week. Dat scheelt, ik heb er twee. En morgen hebben we ook weer een uitzending. Dus één van de twee gaat het worden vandaag. Het is of heerlijk rustig... of het wordt ons boek. Eén van de twee. Maar okay. goed, als de een is, dan hoort hij de andere morgen. Tussen de, tussen de zomerse muziek door... hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... Kwart over vier, natuurlijk, onze traditionele pit report. Goed, we gaan het laatste uur ook nog even dus terugkijken op de Volvo Ocean Race. De zeilrace rond de wereld. die in oktober vorig jaar in Alicante van start ging. en vandaag zijn uh, apotheose heeft in Göteborg. Uh, we gaan golven, het BMW open. Luiten heeft het Amerikaanse vasteland weer verwisseld voor Europa. En we gaan natuurlijk kijken hoe hij dat er van afbrengt. En natuurlijk veel nieuws in en rondom Zandvoort. Dus genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM. Vanuit Zandvoort. Vanuit Zandvoort. Dus zo is dat. Het zonnige Zandvoort vandaag. Uh, Al heerlijke temperaturen. En ze gaan nog veel warmer worden. Heel veel lekkere muziek af vanmiddag tussen twee en vijf. En dit is een nieuwe zing van Eckhart en de Hier is Bang Bang Bang. So we get up. Stand up for our rides.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 En ik deed even lekker mee hoor met deze nieuwe single. Heerlijk is-ie. de Eckhart en de haals en bang, bang, bang. Lex van de Oren inmiddels uh, aan de telefoon. Hij zit op het strand. Dus dadelijk om half drie gaan we Lex van de Oren... de enige echte meerman uh, van CFM bellen. 25 jaar. CFM. Ladies and gentlemen. We're leaving Downing Street for the last time... after 11 and a half wonderful years. And we're very happy... That we leven het Verenigd in een heel, heel dan toen we hier 11,5 jaar geleden kwamen. al 25 jaar live in Zandvoort. 25 jaar muziek en informatie, dat verzorgt CFM voor je. Een hele goede middag, op zaterdag is bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Studio, tolweg, Tina en iedereen zit natuurlijk lekker buiten. Of misschien wel buiten op het strand. Misschien ook wel onze eigen weerman, Lex van de Oren. Het is nog al erg rustig op het strand, maar Lex zit er. Ja, oké. Okay. Nou, zo dus, dadelijk dus om half drie gaan we daar uh, meer over horen... van uh, onze eigen sexy Lexie, hè, zullen we maar zeggen. <laughs> maar hier is meer muziek. Hier is Pargo en One Night Affair. nieuwe single van Ed Kurt in de house. En bing bing bing. En er achteraan weer een gouden Dat was Spargo in One Night's Fair. Ja, vanavond in het centrum van Sanford, daar gaat het gebeuren. We hebben natuurlijk culinair Sanford. Maar ook een spektakel op het raadhuisplein. Ja, dat zijn even de twee items die we er toch even uithalen. Omdat ze zo hartstikke in het centrum van het belangstelling staan. Allereerst was er de meet and greet met Max Verstappen vanavond. Max Verstappen, uh, autoliefhebbers, dus u weet het allemaal... de jongste Formule 1 coureur komt, uh, is in Zandvoort aan zee. Dit veelbelovende talent zal morgen tijdens de Italia aan Zandvoort... diverse demo's geven in een echte Formule 1-auto. Ook zal hij een bezoek brengen aan het centrum van Zandvoort. Dat is namelijk vanavond om 8 uur... zal het Raadhuisplein omgetoverd worden tot Rennerskwartier... waar niet alleen Max, maar ook Jos Verstappen, Jan Lammers... en Arie Luijendijk aanwezig zullen zijn. Tijdens deze unieke meet-and-greet... Krijg je de kans om handtekeningen te verzamelen van al deze Nederlandse autosportgrootheden? Ook zal Max de motor van zijn Italiaanse Formule 1 auto starten en opwarmen voor de vier demo's die aanstaande zondag op het programma staat. Het Centrum van Zandvoort wordt uh, van, vanavond dus omgetoverd tot uh, uh, dit weekend omgetoverd, omgetoverd tot Italiaans Valhalla. Zo worden op de Kerkstraat en het Batesplein op zaterdagmiddag... van 4 tot 9 uur Italiaanse auto's tentoongesteld. Daarnaast zorgt papa Luigi uiteraard voor het entertainment. De band is van 4 tot 9 in het centrum van Zandvoort aanwezig. En vergeet natuurlijk niet een bezoekje te brengen... aan Culinaire Zandvoort op het Gasthuisplein. Dat allemaal dus de meet en greet vanaf half 8 op het Raadhuisplein. Brengt me ook gelijk op Culinaire Zandvoort. Gisteren om 5 uur de aftrap, drie dagen lang Culinaire Zandvoort. Zowel gisteren, vandaag als morgen vindt op het gasthuisplein in Zandvoort voor de zevende keer culinair Zandvoort plaats. Wellicht heeft u al eens genoten van de gerechten, chocolade, koffie en gezelligheid. Maar wanneer u nog nooit geweest bent, wordt het hoog tijd dat, uh, om de daad bij het woord te voegen en naar uh, het gasthuisplein af te reizen. Een hapje gaat uiteraard niet zonder een drankje en daarom zijn er twee tenten waar u aan de bar een drankje kunt halen. Dus zowel de Meet and Greet met uh, Max Verstappen uh, vanavond... als culinair Zandvoort zullen het beeld in ons dorp, uh, laten we zeggen, beheersen. Hè? Ja, zo is het. Dus, en, en daar komt het natuurlijk om half drie, komt daar het strand ook nog weer bij. Maar goed, daarover om half drie. Maar in ieder geval Meet and Greet met Max Verstappen en culinair Zandvoort. Dit alles dit weekend in Zandvoort, ons prachtige dorp. En weet je wat nou het mooie is, Albert-Jan? We gaan het geluid vanavond ook nog horen, hè? van die Formule 1-auto. Ja. ja. Weet je welke dat is? Nee. De auto uit 2013 van Red Bull. Oké. Okay. En de mooie is van die auto, die heeft nog echt het ouderwetse Formule 1 geleid. Oh, nee, dat, dat is ge niet het lullige van tegenwoordig. Maar flinke herrie dus vanavond vooraf 8 uur in het centrum. Het was clear black night, clear white moon, Warmer G was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 To this... Bij CFM zal voor het horen deze eh, single regulates. Dat was Warren G en nee en hey, We gaan ons opmaken voor de zomer. Hoorden ze dadelijk ook waarschijnlijk bij het weerbericht van Lex van Hornen om half drie. ZFM, maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio, ren naar Frans en zet hem op 106.9. No, yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, hete de zomer. Maar eerst nog twee platen, waaronder deze van Omi. Hier is de cheerleader. this far they won't turn about some of them whisper some of them shout So the four corners on, the earth they reach out. chilly-chally if you want but you ain't got the fun your backhand is always full of funny stories so let me be blunt like a tree trunk of funk I'm articulating why you just grunt. Be your own worst enemy that's the fact look in the mirror then tell me who's slap like, worse for Where to board it real slow.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 En dat waren de stereo MC's, de hoorde Lost in Music. Weer nou, het is 1 uh, minuut overal half, half, drie. Tijd om uh, naar het strand te gaan. Jawel, naar uh, Lex van de Hoorn. Goedemiddag, Lex. Ja, goedemiddag, hoor. Hé, hey, live vanaf het strand. Wordt leuk. Ja, voor het eerst van het jaar. Voor het eerst van het jaar. En hoe is het daar? Ja. Nou, het is hier, uh, het is hier fantastisch. <laughs> het is hier fantastisch, ja. Nou, nee, het is echt. Uh, kijk, er staat nu een West-Noordwestenwind. Uh, uh, -west en die is windkracht 4, een dikke 4 tegen de 5 aan. Maar als je achter het glas zit op het terras, op het strand. dan is het, uh, ik mag wel zeggen, is zeer aangenaam. En uh, ja, de temperatuur, die, de luchttemperatuur, die, is, uh, die zwerft tussen de 18 en de 19 graden. En als je uit de wind in de zon zit. Dan, uh, dan loopt die temperatuur al aanzienlijk op. Je al rond de 25 graden wel hoor. Kijk, kijk, kijk, dus... lekker. Ja, dus het is echt wel, uh, wel goed vandaag. Op dit moment is er eventjes wat bewolking. Maar dat is maar uh, tijdelijk, dat is tijdens het weer praatje tegenwoordig. Dat is dus om even <lacht> goed te kunnen <vertellen>. waarschijnlijk. <lacht> maar uh, zometeen gaat het weer volop de zon zijn. Dus ik blijf lekker op het strand hangen. Maar, maar is er, hebben meer mensen erdoor dat het lekker vertoeven is op het strand? Want volgens mij is het nog niet druk op het strand. Weinig, weinig. Maar na weinig. dit praatje. Weinig. Na je praatje weinig. wordt het weinig. druk. misschien. Maar er zijn maar weinig mensen die op www.meteopagina.nl kijken hoor. Want anders was het wel drukker geweest. Oké, okay, ja. Goed. Dan gaan we uh, vanavond deze curulaire uh, zandvoort hè? Die hebben droog weer nodig. En mooi weer nodig. hebben we mooi weer nodig. En uh, vanavond is het droog. En het, uh, het klaart uh, verderop. Dus het blijft, wordt een mooie avond. Zaterdag uh, 17 vanavond. Dus dat ziet er goed uit. Ja, we hebben ook de meet and greet van uh, Max Verstappen natuurlijk. Hè, om acht uur dus. Ook dat nog. Ja. Ook dat dus, nog. Dus gezellig en uh, lekker weer in het centrum. Lekker weer in het centrum. Nou, en waarom ik vandaag naar het strand ben gegaan... Dat is omdat ik uh, denk dat het morgen geen strandweer is. Hey. Morgenochtend uh, we beginnen met uh, vrij veel hoge bewolking en in de ochtend neemt de bewolking verder toe. En er is later in de middag is er kans op een spatje motregen. Dus het wordt er morgen in de loop van de dag niet beter op. Er staat een, uh, een matige zuidwestenwind. Maar de temperatuur die gaat wel uh, een graadje omhoog, die gaat naar de 19 à 20 graden. Dus ja, overdag, uh, uh, het is wel lekker weer, maar niet om naar het strand te gaan. Oké, okay, nou dat, ja, dat valt normaal... een beetje tegen. Ja, daar valt, nou, daarom zit ik ook hierop. Ja, heel goed. Nee, dat doe je <laughs> heel verstandig, hè, Lex. <laughs> nou, omdat dat morgen een beetje tegenvalt, ja. zit ik nu op... Ja. En er hoorden allerlei, uh, allerlei uh, berichten Lex dat er een uh, soort van uh, hittegolf aan gaat komen. Dus ik verwacht van ja, maandag ja, beter weer. Ja, ja, een soort of hittegolf. Een hittegolf, hè, dat is, uh, die wordt in de beeld uh, wordt dat bepaald. Dan moet er uh, tenminste vijf dagen moet het 25 graden of hoger zijn. ...waarvan drie, die moeten dan boven de 30, 30 of hoger uitkomen. Oh. Dus ja, ik wil de voorpret niet bederven hoor, maar de kans is wel erg klein. Vorig jaar hebben we ook zo'n kansje gehad. Nee, ja, en dat ging ook niet door. De laatste witgolf die we hebben gehad, hebben gehad was in 2013... ...en daarvoor in 2006. Dus echt veel komt het niet voor hoor. Nee, gewoon dus zeldzaam. We moeten het nog even afwachten. Oké, okay, maar kom erop met het weer. Dan gaan we naar de maandag. Dan hebben we een periode met zon. Het is dus niet de hele dag zonnig, maar die laat zich wel aardig zien. Met een matige westelijke wind. En de temperatuur die gaat weer omhoog. Die gaat naar de 21 graden. En dan dinsdag dan wordt het echt een zonnige dag... ...met een zwakke oost tot noordoostenwind Dus die wind gaat door het noorden naar het oosten toe. Met een maximumtemperatuur halen we dan al 23 graden in Zandvoort. In het binnenland is de 25 graden wel haalbaar hoor op dinsdag. Dus, en de verdere vooruitzichten. We zitten de komende week in een hoge drukblokkade... Dat houdt in dat we links en rechts een onze lage druk hebben en wij zitten dan in de hoge druk. En de eerste dagen hebben we gematigde temperaturen. En de komende week eh, meerdere dagen warm en eh, een warm zomerweer met veel zon. En de temperaturen die lopen in Zandvoort op tot 25 plus. Heerlijk Lex, goed nieuws dus. Maar een uh, hittegolf, dat moeten we nog even afwachten hoor. Uh, Oké, okay, nou dankjewel in ieder geval Lex. En als uh, de mensen, de luisteraars het weer willen blijven volgen... nou je zei het al, kunnen ze terecht op ja, dat... www.meteampagina.nl... maar niet alleen daar hè? Nee, je kan ook op Twitter en Facebook op Meteo Zandvoort kijken. En uh, op Text TV uh, Zandvoort, elke dag. Vier keer per uur komt hij voorbij. En op de CFM app. Uiteraard. Nou, dankjewel, Lex. Geniet lekker van het mooie weer van vandaag. Doei. Sorry dat je en, inmiddels weer gaat schijnen, Rob. Het was precies tijdens het... Uh... <laughs> je je ah, zei ik. het al, je zei het al, Lex. Oké. Ik Dankjewel, Lex. En tot volgende week, half drie. Dan spreken we weer. Oké. Okay. Tot dan. Hoi. Hoi, hoi. Dat was het weer. En dat was het weer met Lex van der Hoorn. Nou, dat ziet er goed uit he, voor de komende dagen. Dus we gaan er lekker van genieten met z'n allen hier in Stroof weer wordt het zeker de komende dagen. Behalve morgen, hè? Ja, want daar zit Lex vandaag op het straat. Hier zijn de Eurythmics en must be een an angel. Dat waren de Unit Mix met uh, Dermas Angel. Wat wilde je nou net zeggen, Albert Jarre? Ja, nou ja, luisteraars, ik volg natuurlijk uh, uh, ja, de TT in Assen. Ja. Hè? Gisteravond heb je dan al de traditionele TT-nacht. Dat is ook altijd één groot feest. Maar de race uh, om de MotoGP is uh, zojuist uh, gefinished. Maar de laatste ronde was een zinderende 1-2-wedstrijd tussen uh, Marques en uh, Rossi. Terwijl ze in de, in de, voorlaatste, op de, in de laatste chicane elkaar nog uh, raakten waardoor Marquez van het gas af moest en de race gewonnen wordt door Rossi. Maar wellicht dat daar nog een regeltje een regel, ja, aan te pas komt. Dat zijn de officials. Maar voorlopig is het dus zo dat Rossi de TT in Assen heeft gewonnen... voor zijn grootste rivaal Marquez. Goed, afgelopen weekend hadden we in Zandvoort dat pub-up weekend... Ja. met wat dus bol stond van de evenementen. Natuurlijk, als grote klapper begon het al met het wereldrecord Haringhappen... Uh, maar dat was allemaal in het, uh, in het kader van het uh, pup up gebeuren in Zandvoort. En uh, daar is nu ook een uh, convenant uh, getekend. Maar niet iedereen uh, was blij met de herinrichting van het Zandvoortcentrum tot marktsegmenten. Het vier jaar durende uitvoeringsconvenant Retail en Horecavisie aan Zandvoort aan Zee... is bedoeld om de badplaats beter op de kaart te zetten. Zo staat er in het convenant dat recreatief winkelen... het best kan plaatsvinden in de Kerkstraat... terwijl de Grote Krocht is aangewezen als levensmiddelenlocatie... en de Zeestraat als restaurantlocatie. Vastgoedeigenaren gaan proberen potentiële huurders... per marktsegment naar de themalocaties te trekken. Huurverlagingen en seizoensgerelateerde huren... moeten bespreekbaar worden gemaakt... en gevels verdienen een opwaardering. Volgens de gemeente is het convenant niet bedoeld... om het centrum compacter te maken... ten einde de leegstand van winkels tegen te gaan... Zij wil dit onderdeel aanpakken middels een apart traject. Hoewel, ondernemers aan het eind van de haltestraat... zijn verdeeld over het convenant, Ze willen de bestaande situatie opdoeken... al dus ondernemer Kees Vreeburg van de Slagerij op deze locatie. Maar slechte ondernemers verdwijnen vanzelf wel. We moeten juist werken aan een vergroting van het winkelgebied. Het convenant streeft tevens naar meer mengvorming tussen winkels en horeca... zoals in, koffiehoekjes in winkels of verkoop van artikelen in cafés... Ook wil Zandvoort een graantje meepikken van bezoekers in de hoofdstad. De Engelse aanduiding Amsterdam Beach moet de toeristen prikkelen de badplaats te bezoeken. Kwartiermaker Pascal Spijkerman wist namens de gemeente alle partijen op één lijn te krijgen. Het convenant werd afgelopen zondag 21 juni feestelijk ondertekend in café Laurel en Hardy in de Haltestraat. Participanten zijn de gemeente, strandpachters, horeca, de ondernemersvereniging en de vent en standplaatshouders. De Vereniging Bedrijven Terreinen Zandvoort, ondernemersbelangen Zandvoort, vastgoedeigenaren, VVV Zandvoort en Stichting Marketing Zandvoort. Evaluatie zal dan op een geregelde basis plaats gaan vinden. En het motto dus: de neuzen dezelfde kant op. Dat was het verhaal over Pup-Up. Oké, okay, ja, en dat gaat nog door hè? Met de, met de boulevard natuurlijk. Uiteraard. Ja, vanaf uh, volgende week dan uh, krijgen we daar. Uh ja allerlei uh, kraampjes ja, wie, die heeft, daar staan. wie heeft die nou de redactie gedaan ja heeft ja. <lacht> kom ik straks op terug oké okay, nee dan is het goed, dan is het goed. Dat is goed horen we straks nog van uh, collega vos dan gaan we eens weer uh, lekkere zonnige muziek draaien op deze zonnige zaterdagmiddag in Zandvoort en we hebben zin in de zomer we hebben zin in Zandvoort en zin in CFM met Rijera Vandaag uh, hier is Alfords. En dat betekent ook dat de RK weer aanmoedt in de studio van CFM aan de tolweg Tina. Joder Rigera no en Di Nero. De volgende plaat draaien op verzoek van Piri. Jawel, hij wilde hem horen deze Ghost Town. Last night in, my in some old ghost town.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 a ghost Hebben we hebben ruimte voor Versoenplaat. We draaien op voor Piri, deze Emmer, Edmund Lambert. Jorden, inderdaad, de ghost Town. Het is negen minuten voor drie uur geworden. Nou, ik uh, zei net wat hè, over kraampjes. Ik bedoelde eigenlijk de kiosken die ja. eraan gaan komen. Ja. Want dat is ook een, een, vervolg, een gevolg van het pub-up gebeuren hier in Zandvoort. Want deze zomer, zoals mijn collega Harmstad al vermeldde. We van vrijdag 3 juli tot en met zondag 2 augustus... vijf kiosken op de boulevard tussen Bouwerspallas en het Badhuisplein. In deze pub-up winkeltjes kunnen de Zandvoortse ondernemers... hun toeristische producten verkopen. Denk hierbij aan toeristische informatie en promotie... hippe beachartikelen en leuke hebbedingetjes voor het hele gezin. De kiosken worden met de rug naar het strand geplaatst... en eromheen zal een klein duingebiedje worden gecreëerd. Wethouder Gerard Kuipers met onder andere toerisme en economische zaken in portefeuille... is blij dat ze er komen en meldt deze kiosken bieden de kansen voor toeristisch zandvoort. Het verblijfsgebied wordt aantrekkelijker... en de bewoners en bezoekers ontdekken de boulevard opnieuw... en de lokale economie wordt gestimuleerd. Duidelijk is dat er zo min mogelijk overlast voor de bewoners en strandondernemers... in de nabije omgeving ontstaat. Zo is er niet toegestaan om horeca te exploiteren of veel geluid te maken. Op basis van de aanmeldingen is in overleg met de ondernemersbelangen Zandvoort... gekozen voor de volgende vijf Zandvoortse ondernemers. Te weten, het VVV Zandvoort, Jodie's Fashion and Beachwear... Beauty Beach Club in combinatie met Van den Berg Surf... Zandvoort 3D in combinatie met Fit at the Beach... en last but not least, Rini's met beachwear en accessoires. De kiosken zullen de hele periode geopend zijn van 12 tot 6 uur. Op mooie avonden mogen ze zelfs tot half 11 open zijn. Oké. Okay. Komende vrij... Komende vrijdag om tien uur is de officiële opening uh, door wethouder Gerard Kuipers en VVV uh, Lana Lemmens. Dat was, dus gister, dat was dus gisteren. Goed, dus heb je kioskenverhaal nu uh, compleet? Ja, dat is helemaal goed, okay. het is me helemaal duidelijk. Ja. En dan zeggen ze, ze worden met de rug naar de boulevard geplaatst. Ja. Het zou een mooi potje worden als je ze andersom zet. <laughs> is, denk, dan kan er niemand bij de kiosk komen. Nee, maar, nee dat, <laughs> dat, schiet dat, dat, dat schiet niet op. Nee. Nee. Dus, nou, de kiosken vanaf volgende week vrijdag op de boulevard hier in Zandvoort. En niet in Parijs, nee, we hebben ze lekker in Zandvoort, uh, Kenny B. Dat is een nieuwe single die je nu gaat horen. Hier is Parijs. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses. Al de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeg, moet. Ik zeg bonjour, mon amour. Marcel, tu es très belle. Et, et je, sais, je suis my self, belle, are je good. je suis NSA. <mets> I'm a NSA. I'm a NSA. I'm a NSA. I'm a NSA. I'm a NSA. I'm a NSA. I'm a NSA. I'm a NSA.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 je suis né la oh. Je parle un petit peu français, un excès.